Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Onder de Even met het NOS-journaal. De top van ABN Amro gaat fors minder verdienen. Minister Bos heeft een maximum vast salaris vastgesteld van 600.000 euro. En er mag een bonus maximaal 400.000 euro bijkomen. Dat maakt de bestuurdersbeloningen tot 65% lager dan voorheen. Volgens Bos kan alleen een ommekeer in de beloningscultuur... het vertrouwen in de financiële sector herstellen. De Verenigde Naties sturen meer blauwhelmen naar Haiti. Dat heeft de VN-veiligheidsraad unaniem besloten. Er gaan nog eens 3500 militairen en politieagenten naar het land. De extra manschappen moeten helpen bij het handhaven van de orde... en het beschermen van konvooien met hulpgoederen. De VN-missie in Haiti bestaat nu uit ongeveer 9000 militairen en politiemensen. Er worden nog elf Nederlanders vermist in Haiti. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Gisteren had minister Koenders het nog over 20 vermisten. De familie van de negen mensen die nu terecht zijn... had niet doorgegeven dat die de aardbeving in Haiti hebben overleefd. In Heerenveen heeft de politie een man in zijn arm en zijn been geschoten. Hij probeerde met een mes een basisschool binnen te dringen... en was met waarschuwingsschoten niet afgeschrikt... De man was eerder naar het huis en het werk van zijn ex gegaan, maar had daar, haar daar niet aangetroffen. Daarop ging hij naar de school van zijn kinderen. Wat hij wilde, is niet duidelijk. Bij een Albert Heijn in Bad Hoeverdorp zijn honderden pinpassen geskimd. Hoe het daardoor is buitgemaakt en hoeveel mensen precies zijn gedupeerd is nog niet duidelijk. Er was met één pinapparaat gerommeld. Uit voorzorg zijn de passen van alle klanten die langs die kassa zijn gegaan, geblokkeerd. Dan het weer, bewolkt, nevelig en soms wat motregen. Vanavond en morgen lost de nevel op en valt er wat lichte regen of sneeuw. Vannacht ligt de vorst, overdag 2 tot 4 graden boven nul. Dit was het NOS -journaal.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 Mijn naam is Yvonne Roosendaal van Radio Sierven-Zandvoort. En ik ben onderweg voor het programma Bijzonder Zandvoort naar Jannie Meijer, de echtgenote van onze burgemeester. Jannie Meijer, hartelijk dank dat ik uitgenodigd ben om in jullie huis dit interview te mogen doen. Kunt u aan de luisteraars uitleggen waar u geboren bent? Nou, ik ben geboren in, uh, in Drenthe, in Assen. En daar heb ik tot mijn achttiende uh, jaar uh, gewoond. Dus ik heb daar mijn basisschool en mijn uh, middelbare school uh, doorlopen. En daarna ben ik naar uh, Groningen verhuisd. Hoe dat zo? Um, ik ben daar gaan studeren in uh, Groningen. En uh, ja, dan is het toch wel handig en leuk ook als je je studie daar doet om daar te gaan wonen. Dus ik ben daar op kamers uh, gegaan. Kunt u uitleggen aan de luisteraars wat u gestudeerd heeft daar? Nou, na mijn middelbare school vond ik het heel erg moeilijk om een keuze te maken wat ik uh, zou gaan doen. En toen uh, gaf iemand mij een idee van: je kunt wel Zweedse taal en letterkunde gaan doen. En dan iedereen denkt van: Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Dus dat uh, heb ik gedaan aan de universiteit. En uh, ik heb dat anderhalf jaar gedaan, want uh, nou, door familieomstandigheden ben ik daar toen mee gestopt. En ik ben daar uh, ja, jammer genoeg niet mee verder gegaan. Maar zoals Zweden en de Zweedse taal, dat, dat vind ik helemaal geweldig. En ja, dat vind ik uh, heel erg leuk om daar uh, naar te luisteren en, uh, en te kijken naar de Zweedse films, zeg maar. Niet de ondertitel in te lezen, ik kan gewoon waarschijnlijk de hele film volgen? Nou, onlangs was er een hele leuke film van uh, Thijs uh, Okkersen, van Millennium. En nou, dan verheug ik mij daar zo op om daar naartoe te gaan. En uh, uh, ik kan het niet uh, letterlijk volgen, maar gewoon heel veel herkenning van woorden. Want ja, dat is uh, ook al heel wat jaartjes geleden dat ik dat heb gedaan natuurlijk, die studie. Maar ja, ik vind het geweldig, ja. Ga je ook veel naar de landen toe, omdat het, het uh, ja, daarvoor gestudeerd heeft? Um, ik ben, voordat ik aan die studie begon, ben ik daar geweest. En ook met, uh, ja, met mijn man ben ik daar uh, op vakantie geweest een aantal keren, ja. En toen de tolk. Ja, maar toen durfde ik dat nog niet zo goed om in het openbaar daar uh, dingen uh, te gaan vragen. Dus ik deed het vaak in het Engels. En dan zei Nico ook van, ja, doe dat nou gewoon in het Zweeds. Dat vinden mensen leuk. En toen waren we bij een glasblazerij en... Uh, nou, die mensen kunnen helemaal geen Engels, dus uh, nou ja, toch uh, proberen in het Zweeds. Nou, ik was de held van de dag daar in dat, uh, bij die glasblazerij, dus het was gewoon een hele leuke ervaring, ja. Hoe ziet uw familie eruit? Een vader en een moeder en vijf kinderen. En ik ben de jongste van het gezin en ik ben zo gezegd een, uh, een nakomertje. Mijn oudste zus was 18 uh, toen ik werd geboren en... Uh... Ja, dan waren ze toch wel heel erg blij mee dat er nog zo'n klein meisje erbij kwam. Maar toen ik vier was, toen uh, waren mijn broers en zussen waren toen al uit huis, zeg maar, die gingen studeren en op kamers. En ja toen bleef ik alleen over met mijn ouders. En de situatie is dan wel zo: van als je dan op vakantie hier gaat met je ouders dan. en mijn vader was vrij sportief, dus dan gingen we wel bed met tonnen en. Dan werd er al gezegd van... Goh, wat leuk, ben je met je opa aan het bed met Tonnen? Nee, dat vond ik niet zo heel erg leuk. Maar uh, ja, verder gewoon een hele goede jeugd gehad. Ja. U bent in Leerdam werkzaam geweest. Waar ligt dat en wat voor werk heeft u gedaan? Nou, Leerdam dat ligt eigenlijk tussen de grens... Uh, of in het midden van utrecht Bos. En daar hebben wij... Uh, ...zo'n twintig jaar gewoond... ...en ik was daar coördinator van een gastaudibureau. En dat betekende dat ik... Uh, dat, ...dat is dan een uh, onderdeel van een uh, kinderopvangorganisatie... ...dus kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang... ...en ik was dan uh, bij het gastaudibureau... ...en ik ging dan bij mensen op bezoek... ...die dan een uh, gastouder zochten voor een kindje... ...als ze wilden blijven werken... ...en dan uh, zocht ik daar gastouders voor... En dat is het leuke, daar heb ik echt geleerd, om naar mensen toe te gaan en uh, contact te maken, zeg maar. Want ja, jij bent degene die de contacten moet leggen tussen beide partijen om een uh, mix te maken. En dat komt eigenlijk nu heel goed van pas met het uh, werk van uh, mijn man en dat je daar ook je eigen uh, ding in doet, zeg maar. because Uh, waar heeft u daarna gewoond? Ik ben daarna naar, uh, bij, mijn, uh, heb ik bij mijn moeder weer gewoond. Omdat mijn vader toen is overleden. En in die periode daarna ben ik naar Friesland verhuisd. Maar ik had uh, mijn echtgenoten, dus Niek, had ik al een keer in Groningen ontmoet. En daarna ook een keer in Friesland. En nou ja, toen sloeg de vonk over. En Niek studeerde in Groningen. En ik woonde toen nog in Friesland en op een gegeven moment, toen hij afgestudeerd was, zijn we samen naar Leerdam verhuisd. En daar hebben we dus samen twintig jaar gewoond en zijn onze kinderen daar geboren. Voor de mensen die het interessant vinden, de, waar heeft u in Friesland gewoond precies? In Drachten. Dat is een leuke stad. Kunt u daar iets van vertellen? Nou, dat is ook alweer een tijdje geleden. Ik denk dat het nu ook wel heel erg is veranderd. In die tijd werd het wel het diamant van Friesland genoemd, maar... Waar dat, waar dat dan ligt, dat uh, kan ik niet zo heel goed omschrijven eigenlijk. Maar ik heb daar met heel veel plezier uh, gewoond. En helemaal omdat mijn ouders, dat zijn Vriezen. Dus een beetje Vries bloed uh, heb ik wel. U spreekt naast zweet misschien ook nog Fries. Ik kan Fries heel goed verstaan. Maar praten, dat uh, wordt een ander verhaal. Maar ik kan het wel heel goed volgen. Ja. Was het liefde op het eerste gezicht bij uh, onze burgemeester... Um, ja, dat denk ik wel. Uh, ik moet er even over nadenken hoe dat nou precies ging. Maar ik heb hem ontmoet bij het uitgaan. En toen dacht ik van, nou, dat lijkt me toch wel leuk om, uh, om wat nader kennis te maken. En toen heb ik hem ten dans gevraagd. En ja, toen is het eigenlijk uh, begonnen. En dat is hoe lang geleden? Uh, dat was in 81. Dus voor de luisteraars thuis, uh, rekent u maar uit. Dat is alweer een hele tijd geleden. Wanneer zijn jullie getrouwd en waar? Wij zijn in 85 getrouwd en dat was in Leerdam. Ja. Waarom Leerdam? Omdat wij daar uh, toen zijn gaan wonen. En mijn man had daar zijn eigen uh, praktijk. En. Uh, ja, het leek ons wel heel leuk om daar. Uh, daar hadden wij onze vrienden en kennissen ook al opgedaan. Om het daar, daar te doen. Je, het is leuk om in de plaats waar je woont uh, ja, dat soort activiteiten te, te gaan ontplooien, zeg maar.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 So when you so call when you up call that, that shrink in Beverly, Beverly Hills is. You know the you one, I Everything be alright Leerdam gewoond. Wat ging u daarna doen? Uh, wij zijn, daarna zijn wij naar uh, Woud verhuisd. Mijn man wilde dolgraag burgemeester worden en dat is uiteindelijk uh, gelukt in de gemeente Wochnum. Iedereen weet natuurlijk nu waar Wochnum uh, ligt. Maar in die periode wist niemand waar, uh, waar, waar uh, Wochnum lag. Maar goed, wij zijn naar Nibbekswoud verhuisd. met, uh, niet met ons, ja, Wel met ons hele gezin nog. Onze zoon die ging studeren in Amsterdam. Die had net zijn eindexamen gedaan. En die had nog geen kamer, dus die ging nog mee naar, met ons. En onze dochter die ging uh, vier VWO in, uh, in de plaats horen. Dus toen waren we met z'n viertjes in uh, Nibbekswoud... wat een hele grote overgang was voor onze kinderen natuurlijk. Want ja, je hebt toch je jeugd in Leerdam doorgebracht. Daar naar school, daar naar sport en dan opeens naar West-Friesland. Maar dat is gewoon goed uitgepakt. Voor de kinderen ook moeilijk, want uh, al je vriendinnetjes en vriendjes moet je achterlaten. De sportclub, eigenlijk je hele identiteit uh, moet je weer opnieuw opbouwen, lijkt mij. Ja, dat was ook een, uh, een groot drama voor onze dochter. Die was toen 15 En ze vond het dus helemaal niet leuk. Maar zoals de West-Friese, die zijn best wel heel vlot. En als je je best ervoor doet om open te staan voor contacten... Uh, wordt het alleen maar heel leuk. En onze dochter heeft het waanzinnig naar haar zin uh, gehad. In een mooie periode heeft ze daar uh, gehad. Drie jaar VWO daar gedaan. examen daar gedaan. Vandaar dat wij ook later... om de link naar Zandvoort te maken... Uh, zijn we een, uh, later naar Zandvoort verhuisd. Omdat onze dochter eerst nog eindexamen moest doen in Horen. Heel verstandig. En niet uh, meeslepen. Alles uh, kwijtraken. Je vriendinnetjes, je, je, je leraar en zo. Dat, uh, ja, heel cool. Ja, dat, dat vond zij ook. Dat hadden we haar ook beloofd. Want je kan niet twee keer in een uh, middelbare schoolperiode verhuizen. Dus uh, ja, dat uh, is goed uh, uitgepakt. En toen wij naar Zandvoort gingen verhuizen... toen onze zoon woonde inmiddels al op kamers in uh, Amsterdam. En wij gingen in september verhuizen. En in augustus had zij ook een kamer in Amsterdam. Dus is met ons niet mee verhuisd. Z.F.M. Voor Zandvoort en de regio. Oh, uh, hoe heette ze eigenlijk? Onze zoon die heet Karst, Karsten Tijmen. En onze dochter heet Anna Marlijn en de roepnaam Marlijn. En u heeft al een klein beetje verteld wat ze doen. Om eens bij uw dochter te beginnen. Wat doet ze op het ogenblik en woont ze nog thuis? Nee, Ze woont in Amsterdam op Kamers. Zij is de jongste van de twee. En zij studeert filosofie. En een gedeelte uh, Nederlands. En ze heeft het heel erg druk met haar uh, studie en ook, uh, ja, ze gaat toch haar vader een beetje achterna, denk ik dan, want zij vindt het uh, besturen vindt ze ook heel erg leuk en ze zit in de faculteitsraad van de Universiteit van Amsterdam. En uw zoon? Onze zoon die studeert ook filosofie, die heeft dan net zijn bachelor daarvoor gehaald en studeert rechten. En die vindt het ook heel leuk om, in het, uh, om te besturen. Dus die zit, uh, heeft een jaar in de centrale, uh, of centrale studentenraad gezeten van de universiteit. En die vindt dat ook gewoon heel erg leuk om met dat soort dingen bezig te zijn. En, uh... Zijn ze vernoemd naar uh, mensen? Marlijn, uh, is dat de dochter? En Karst, is het uh, vernoemd naar iemand in de familie? Dat hebben we niet gedaan. En ik vind het eigenlijk best wel jammer... Ik had het nu achteraf wel leuk gevonden als we toch, ja, mijn ouders neven niet meer, dat we ze toch hadden vernoemd. Ja. in uw kinderen van Zandvoort? Uh, Zandvoort vinden de kinderen helemaal geweldig. Onze zoon komt niet zo heel vaak thuis, maar als hij thuis komt, dan geniet hij volop. Onze dochter ook, uh, die komt eigenlijk elk weekend uh, thuis. En ze genieten echt van het dorp. Dat het op zondag open is. Lekker door de kerkstraat wandelen. Het strand. Um, we zijn laatst, uh, heeft iemand mij meegenomen naar het uh, Burlebosje in de Kennemer, of uh, uh, in de Waterleidingduinen. Nou, dan neem ik dus iedereen mee op uh, expeditie. En ja, dat vinden ze ook geweldig. Ja, de natuur die is hier zo uh, uniek. Je waant je echt in het buitenland. En dat je zo dichtbij uh, Haarlem en Amsterdam woont, dat is natuurlijk ideaal. Ook voor de kinderen heen en weer reizen van Amsterdam naar Zandvoort. Het is gewoon zo, zo goed te doen. De treinverbinding, ja, het, Zandvoort is gewoon in één woord geweldig. Hoe lang woont u er al? We wonen nu anderhalf jaar in, uh, in Zandvoort. Ja, tijd gaat snel. Zo kort eigenlijk nog anderhalf jaar. Het lijkt dus een stuk langer, de burgemeester al aardig ingeburgerd. Nou ja, mijn man is natuurlijk al wel uh, langer burgemeester. Het is alweer uh, in september twee jaar geweest. Dus dat, ja, de tijd gaat wel heel snel. Maar ik voel me hier ook echt wel, uh, wel thuis. Hoe komt dat? Uh, je hebt ervaring door te gaan uh, door de verhuizingen. Dus je moet jezelf... Uh, ...daartoe roepen om in contact te komen met mensen. En dat, dat gaat eigenlijk best wel heel snel hier, vind ik. Als ik kijk hoeveel mensen ik al ken hier in het, uh, in het dorp... ...ja, ik heb het ook waanzinnig naar me zien. Ja. Zijn makkelijk toegankelijk uh, de zandvoorters? Ja, voor, voor mij in ieder geval uh, wel. Je hoort wel eens dat, ze, dat de echte zandvoorters stug zijn... ...maar ja ik, uh, ik merk daar helemaal niets van, nee. Uw eerste huis in Zandvoort, toen de grote verhuizing dus uiteindelijk daar was, waar was dat dan in Zandvoort? We hebben een half jaar op de hoge weg gewoond, in een uh, klein appartementje. En we hebben daar gemeubileerd uh, gehuurd, dus onze spulletjes werden opgeslagen. En ja, dat was ook prima, zo dicht bij het centrum. En, ja. Is het waar dat het de uh, oude woning van wethouder tonen was? Nee, maar wel van, van wethouder Hogendoorn. Euh, Hogendoorn oh, wist ik mij inderdaad. Ja, ik wil nagaan wat er allemaal dan gezegd wordt. Van, oh, ze wonen daar hoor. Maar dat wisten wij niet hoor, want het, er zat een tussenpersoon. Zat daar, euh, die heeft dat voor ons geregeld, zeg maar. Ik play the street life, because there's no place I can go. Street is it's the only life I know. away. Wij zijn nou in jullie tweede huis. Waarom hebben jullie voor dit huis gekozen? Nou, we zijn heel lang op zoek geweest uh, naar een huis. Zoals ik al eerder vertelde, we hebben natuurlijk lang gewacht... ...om onze dochter eerst eindexamen moest doen in Horen. En in die tijd hadden wij een mooie de tijd om naar huizen te gaan kijken. Maar het is gewoon heel erg lastig om hier een, uh, een woning te vinden... ...omdat ze toch wel erg uh, prijzig is. En toen diende dit huis zich aan... En dat konden wij huren en dat is uh, ja, een prachtige oplossing. Is het koop of huur uh, als ik vragen mag? Wij huren dit. We huren dit van de, van de kei. Ja. En wie heeft hiervoor gewoond? Uh, dat was de familie Bakker. En die zijn wel bekend, denk ik hier in Zandvoort, want uh, hij was directeur van Colpit. Hoeveel huizen hebben jullie gezien voordat de keuze op dit huis viel? Wilt u dat echt weten? Ja, zeker wel. Dat zijn er heel veel. Heel veel. Van de Haarlemmerstraat tot de Oosterparkstraat. Zelfsjestraat. Eh, overal hebben we gekeken. Ja. Was de eerste intentie om te kopen? Of was het eigenlijk meteen al of koop of huur? De intentie was om te gaan kopen. Ja. Daar had ik ook echt heel veel zin in. Omdat we eh, in Nibbikswoud eh, steeds ook huis hadden gehuurd. Dan moesten we tussentijds ook een keer verhuizen. En dan heb je op een gegeven moment echt behoefte aan iets vast. Dat echt van jezelf is. Dus ja, dat was wel onze eerste keus. En toch uiteindelijk is het uh, van de Kei geworden. De woningstichting. Dat klopt. En hier zijn we ontzettend uh, blij mee. Want de luisteraars uh, kennen misschien dit huis wel. Want het is van uh, de architect Sterrenburg geweest. Die heeft dit ontworpen. En het is gewoon een heel plezierig huis. Misschien een beetje te groot voor ons tweeën, maar... Nee, het is een uh, huis om ook uh, mensen te ontvangen en ja, dat maakt het wel heel plezierig. Ja, ik ben heel benieuwd, want ik uh, mag met toestemming uh, van de burgemeester en van u... mag ik uh, door het huis heen gaan lopen om aan de luisteraars uit te leggen... wat er eigenlijk allemaal te zien in dit prachtige huis is waar je anders nooit komt. Nou, iedereen die graag een keer zou willen komen kijken, die is van harte welkom. Ik bedoel, uh, ja, mensen die mogen hier, uh, als ze dat leuk vinden, best een keer komen kijken... Gewoon even bellen met u en dan uh, is het geregeld. Dan geef ik een rondleiding, ja. Hartstikke leuk. Mevrouw Meijer, we zijn bij de voordeur. En wat zien we dan eigenlijk? Nou, je komt hier in een hal en die is vrij uh, groot. Hij is eigenlijk opgesplitst in tweeën. Dus een gedeelte wat voor het uh, woonhuis bestemd is. En daarachter zit een hele lange gang die naar het oorspronkelijke kantoor uh, gaat van de, van de architect die hier heeft gewoond. Dus als je door de hal, uh, dan kom je bij de eerste deur en dan kom je in de keuken. Zullen we daar naartoe lopen? Hoe kunt u, uh, kunt u de keuken beschrijven? Nou, het is een vrij grote keuken. Het is een open keuken en, uh, ja, met een vloer En op het plafond zijn allemaal schrootjes in het wit geverfd en een grote... Grote keuken. Het is wel een gedateerde keuken, maar hij is mooi wit geverfd. Dus ja, hij doet het, uh, doet het uitstekend, mag ik wel zeggen. Wat is een gedateerde keuken? Nou, het is niet zo'n super strakke keuken met een strak aanrechtblad. En uh, wat je allemaal in de nieuwe bladen ziet. Ja, het is gewoon een, uh, ja, toch wel een prima keuken. Uw keuze ook, want uh, was hij in de oorspronkelijke staat dat jullie hier gingen? Ja, aan het huis hebben we helemaal niets gedaan. We hebben alleen een boekenkast hebben we geverfd. Die had allerlei kleuren van rood, blauw, paars, groen, geel, noem maar op. Dus die is mooi in, de, in een tint van de, van de voeg van de steen uh, geverfd. Want het hele huis is op een uh, speciale manier gemetseld. Dus het is ook allemaal niet gestuukt. Uh, ja, wat ik al zei, we hebben niets verder aan het huis uh, gedaan. Maar dat is ook de kracht. Ik vind het heel leuk om huizen in te richten. Gewoon met de dingen die je hebt. Want je kan wel alles uh, plat gaan gooien en opnieuw uh, in gaan richten. Dus heel leuk als je een huis koopt. Ik denk dat je dat dan wel eerder gaat doen. Maar ik vond dit echt een uitdaging om het zo te laten. En daar gewoon de, je kansen mee te benutten, zeg maar.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 staan we nu nadat we uit de keuken komen? We zijn nu in de woonkamer aangekomen. En de meeste mensen die hier dan zo voor het eerst binnenkomen, die zeggen echt wauw. Want wat zie je hier? Het is een kamer van 8 bij 8 en het heeft een piramidedak. En aan de binnenkant kijk je dan naar, uh, naar de wanden van het dak, zeg maar. En dat, daar zit riet tegenaan. En normaal zou je denken van goh, wat een grote open ruimte. Maar het is toch een hele warme ruimte. En toen wij hier voor het eerst kwamen, ja, voelden wij ons hier gewoon heel erg uh, op ons gemak. En het, het voelde gewoon heel erg goed, zeg maar. Ik zie ook wat kunst aan de muur. Wat, wat, wat is dit schilderij bijvoorbeeld? Dit is van een schilder uh, Tamas Habich En hij komt uit de Oekraïne. En dat hebben we van hem gekocht. We zijn bij hem thuis geweest. En ja, dit, is, dit heb ik mijn man trouwens cadeau gegeven toen hij uh, jarig was. En uh, ja, het is gewoon een heel vrolijk schilderij. Het, je ziet hier vier naakten. Uh, toch een beetje abstract. Ik vind het een beetje. Ze hebben een beetje apengezichten, zeg maar. En zij maken muziek zonder dat je de instrumenten van, uh, van hen ziet. En het is een beetje. Ja, je ziet een beetje de wind uh, over het schilderij gaan, zeg maar. En de muziek uh, bladeren. Die, die vliegen door de lucht. Dus het is gewoon een heel vrolijk schilderij. Het is heel grappig. Mevrouw Meijer, wat vindt u leuk aan deze kamer allemaal? Uh, het leuke aan deze kamer is dat uh, wanden heeft waar we dan kunst hebben opgehangen. Vroeger waren we lid van een artotheek... en op een gegeven moment ga je toch wat, wat uh, kunstwerkjes uh, kopen... En omdat we in Leerdam hebben gewoond, hebben we ook een uh, aantal glaskunst gekocht. Maar die hier op de tafel staat, is wel heel bijzonder. Dan ziet u een vaas, uh, een, ja, een vaas zwart-wit. En dat moet dan een rok voorstellen. Als u zo kijkt, ziet u dat de rand een beetje gekarteld is. En het is wel heel leuk om, uh, om te vertellen dat die ontworpen is door Frans Molenaar. En naar, uh, naar ik heb gehoord, heeft Frans Molenaar hier ook in Zandvoort uh, gewoond, toch? Dat zou kunnen, weet ik eerlijk gezegd inderdaad niet. Tenminste, dat heb ik wel eens gehoord. Dus het is wel heel leuk dat we dan iets uit Leerdam. Maar ook uh, wat door iemand die in Zandvoort heeft gewoond heeft, ge heeft ontworpen, zeg maar. Dus dat, uh, ja, dat vind ik heel erg leuk. Ik zie ook veel natuurdingen. Ik zie uh, hertige weien en ik zie daar in een hele mooie vaas zie ik ook iets staan. Wat, wat, wat zijn dat dan? Ja, dat zijn gewijen. Een aantal jaren geleden heb ik voor mijn verjaardag van mijn man een gewij gekregen. En nou vriendinnen lagen helemaal in een deuk van uh, wat een raar cadeau is dat. maar Ik was er super blij mee en op een gegeven moment uh, is dat een beetje gaan, uh, gaan uitbreiden. En daarom vind ik het ook zo leuk als ik naar de waterleidingduinen ga. Als ik dan die gewijen zie van die herten, ja ik vind het geweldig. Dus ik hoop in, uh, in maart een paar te kunnen bemachtigen. Want ik heb wel al gehoord, als je iets vindt daar in de waterleidingduinen, dat je dat mag houden. Ik zie ook een heleboel uh, andere soort kunst, natuurkunst. Ik zie hele mooie prachtige takken met, met mooie vasen met uh, kaarsen erbij. Het, het oogt ook heel artistiek. Bent u heel artistiek? Nou, leuk uh, dat, je, dat u dat uh, vraagt. Ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Ik hou erg van om in mijn huis uh, het gezellig te maken... en uh, de nieuwe dingen te, te ont, ja, ontdekken zeg maar, in je eigen huis. Want als je iets verandert... dan kan je alweer een hele andere uitstraling hebben in je kamer. En dat, uh, ja, dat vind ik heel erg uh, leuk om te doen. Hoeveel kamers heeft het huis verder nog? Het huis heeft uh, vier slaapkamers... Een galerij waar dan de slaapkamers uh, aan liggen. Um, we hebben een zwembad. Ja, ja. Het is wel een gedateerd zwembad. binnen of een buiten? Het is een binnenswembad. En uh, helaas maak ik er niet zo heel veel gebruik van. En dat is wel heel erg zonde, want uh, we stoken het wel op. Maar ik vind 24 graden eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg warm. Ja. Um, dus dat, dat zou toch wel moeten gebeuren, eigenlijk, vind ik van mezelf. En daarachter hebben we nog een grote ruimte... die is net zo groot als deze woonkamer, wat dan kantoor was. En dat lijkt me heel erg leuk om daar misschien in de toekomst... een galerie te gaan beginnen. Maar dat moeten we nog eventjes gaan uh, onderzoeken hoe we dat uh, aan gaan pakken. Kunnen je daar meer van vertellen? Wat voor galerie voor uzelf, of voor de kunstenaars van Zandvoort van de BKZ... hoe mogen we dat in de toekomst gaan ervaren? Nou, omdat de KEI ook uh, een voorstander is van, van de kunst in de, in de wijken. Zeg maar. En uh, uh, vonden zij dat ook een heel goed idee. En het lijkt mij heel erg leuk om het samen met de Zandvoortse kunstenaars te doen. Maar wij hebben ook een aantal contacten met kunstenaars gewoon die in het land uh, werkzaam zijn. Om daar duo tentoonstellingen van te maken. Maar goed, dat is nog helemaal niet zeker. Want we moeten nog onderzoeken of het mag. En uh, ja, er moet toch een bepaalde bestemming uh, mogelijk zijn, zeg maar. Dus dat, dat moet nog onderzocht worden. Een ja, ontzettend leuk idee. Uh, ja, vind ik eigenlijk ook wel. Maar het is ook wel weer heel spannend. Want uh, ja, je wordt wel heel erg geleefd, zeg maar, in de goede zin van het woord. Dat je het wel heel vaak uh, druk hebt. En als je een galerie begint, dan ben je met name in de weekenden ook open. En wij hebben in het weekend ook wel vaak weer verplichtingen. Dus ja, het is ook een balans van ja, hoe ga je dat uh, organiseren, zeg maar. Dus ik ben er nog niet helemaal uit hoe we dat uh, gaan doen. Nou, We wachten in volle verwachting hoe het, uh, hoe het er allemaal uit gaat zien. Mevrouw Meijer, mag ik u heel erg hartelijk bedanken voor de heerlijke koffie en de, de koekjes erbij en zo. En dat ik uh, helemaal uh, door uw eigen huis mag uh, heenlopen en een privé rondleiding krijg. Ik vond het heel erg uh, indrukwekkend, een schitterend huis en uh, heel erg hartelijk bedankt. Nou, Ik heb het heel erg graag gedaan. Dankjewel. je het leuk vond, ik heb stiekem met je gedanst. you Just...